Voor mij persoonlijk is het zeer belangrijk de context te zien in het leven van Edith Stein van de tijd waarin ze aan die thesis geschreven heeft, waar ze heel de tijd met dat thema empathie bezig was, waar dat ze al die mensen ontmoet heeft, waar ze eigenlijk haar theorie kon aan toetsen en tegelijkertijd ook het in contact komen met de werken van Therese van Avila. Voor mij persoonlijk, maar dat is echt ook een persoonlijke mening, het kan hierna in het zijn. Voor mij is dat een, een vingerwijzing naar het werken van God in het leven van Edith Stein.